Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeesters willen duidelijke regels voor het afhalen bij winkels. De lockdown wordt met een maand verlengd, maar om wat verlichting te geven aan winkeliers... ...mogen zij misschien wel open om spullen af te laten halen. Het kabinet moet echt goed nadenken over wat dan wel en niet mag... ...zeggen de burgemeesters in het Veiligheidsberaad nu. Nou, als het uh, zou betekenen dat er uh, verwarrende situaties ontstaan op, uh, op straat... ...dan zijn wij er niet zo kapot van, want dat is heel erg lastig om uh, te controleren... Uh, ...en ook lastig uit te leggen aan andere uh, branches. En ook over de avondklok willen de burgemeesters een duidelijk besluit van het kabinet. Wij vinden wel dat je bij zo'n zware maatregel moet opletten... ...dat je maatregelen niet laat aflopen en bij wijze van spreken een paar weken later... ...weer laten ingaan. We hebben allemaal gezien wat voor emoties de maatregelen opwerpt. Opgeworpen heeft voordat die werd ingevoerd en natuurlijk ook daarna. Morgenavond horen we meer tijdens de coronapersconferentie. Nu basisscholen weer open mogen, willen middelbare scholen dat ook. Ze waarschuwen voor leerachterstanden en mentale problemen bij jongeren. Scholieren zouden daarom alvast één keer per week naar school moeten kunnen. Vier mannen die honden hebben mishandeld hebben werkstraffen gekregen van de rechter. Ze richtten honden af in Gelderland en gebruikten onder andere stroomstoten. Journalist Alberto Stegeman ontdekte dat vorig jaar. De verkoper van corona-carnavalspakken gaat nooit meer spullen verkopen die met het virus te maken hebben. Vorig jaar februari kwamen carnavalsvierders van heinde en verre naar zijn winkel in Roosendaal om zo'n felgeel pak met mondkapje te kopen. We zijn er inmiddels zijn we bijna uitverkocht met de eerste zending. Er zijn 150 kostuums meer op, op komst. En dat zijn de laatste, want de fabrikant heeft het niet meer. Dus uh, ja, mensen die het graag willen hebben moeten wel opschieten, want uh, ja, op eens op nu. Hier in Nederland uh, maken we overal een probleem van. Nu meer over de moorkop. En dan is het weer over de negen zoenen. Ja. ja, van het coronavirus ziet Kees intussen het probleem wel in, zegt hij tegen Omroep Brabant. Als hij had geweten hoeveel leed het virus ging veroorzaken, had hij de pakken nooit verkocht. Het weer nog. In het noorden kan het nog glad zijn op de wegen. In de rest van het land is het ruim boven nul. Valt af en toe wat motregen. Tussen de nul en vijf graden is het vanavond. En komende nacht gaat het in het noordoosten weer een beetje vriezen. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 ook maar Den Helder nog steeds in beide richtingen dicht tussen bergen en schorrel vanwege dat ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat gaat het tot een uur of elf vanavond duren voordat de weg weer vrij is. Maar die tijd is al een paar keer uitgesteld. Dus alles er zonder voorbehoud. En tot zover de verkeersinformatie. Er is een avondklok in Nederland.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 Voor de mensen die Portland Row nog een keer uh, wat in een uitgebreide versie willen horen. Tenminste, uh, een van de leden zal aanstaande zaterdag uh, te horen zijn. In het uh, programma wat ik hoogstens word op de zaterdagmiddag. Zwaardvis tussen 12 en 2 bij Radio Kapelle bij collega Willem de Waard. Zal uh, daar uitgebreid op in uh, worden gegaan. Uh, en wij zullen ze denk ik dan... bij de volgende 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... Maar misschien wel gaan aantreffen. Uh, Portland Row, want ze komen uit Alkmaar. Friends, je hebt ze vorige week voor het eerst gehoord. En een van onze mensen... van 3 voor 12 Noord-Holland... kwam ermee. Ik beschouw me een klein beetje tot die ploeg. Want ja, tenslotte uh, werken we heel goed uh, met ze samen. Uh, dat was Kirine Gijzer, die kwam er mee en die zei op een gegeven moment... nou, dat moet je dan toch maar eens uh, gaan afluisteren. En inderdaad, lekker ravel, grunge, uh, dat, dat, daar ben ik altijd voor. Uh, welkom bij dit uh, tweede uur. Straks gaan we praten met Yari van Dayweaver hij heet anders hoor, want uh, het is geen onbekende want, uh, voor mij, maar hij, uh, hij noemt zich tegenwoordig Jari, dus uh, ik, uh, ik ga ook niet uh, precies vragen waarom hij dat uh, gedaan heeft, maar uh, het is uh, wel iets heel bijzonders Van Vee, komen binnenkort ook weer met een nieuwe single, dit is nog de huidige, 6 a.m. ...muzikaal is, dat bewijst het wel. We hadden Headfirst, we hadden Mella. En deze band komt er ook vandaan, Rufus King. Ze hebben vorig jaar een release party gedaan van een EP... ...waar onder andere ook deze single op te vinden is. Poor Mr. Lee. Gewoon lekker een beetje onvervalste rock. Met een bluesrandje aan vast, maar dat maakt het allemaal een stuk gezelliger door... ...op deze avond waar je eigenlijk helemaal niet meer naar buiten mag. Want uh, ja, wij moeten werken. Dus dat is de reden waarom wij zo direct gewoon naar buiten over straat mogen. En als oma Gint ons dan aanhoudt... ...kunnen we altijd nog even laten zien dat we een eigen verklaring... ...en een werkgeversverklaring op zak hebben. Want ik ben niet de enige hoor in deze studio. Er zijn mensen hier ook in, in, om met onderhoudswerkzaamheden bezig. De beide M&M's zijn er ook. Dus, dus het is een goed gezelschap waar ik hier zit. Dus uh, hoe we dan uh, terug gaan komen, nou, uh, dan weet je dat alvast. Hier is Sam Wilder. Hij komt uit Den Bosch, maar hij werkt in Los Angeles. En dit is een van de nummers die hij heeft uh, voortgebracht de laatste tijd. Overtime. uit alle winterstreken vandaag in dit uh, tweede uur. Uh, Groningen, Friesland, uh, nou uh, Zuid-Holland want we hebben ook weer een band uit uh, Zuid-Holland uh, gehad. het uh, Leiden, wel te verstaan. Rovers King bijvoorbeeld. Maar ook uh, gewoon in dit uh, blokje van drie verstopt. Uh, ook weer uh, Noord-Hollands materiaal in de vorm van astronaut. En dat uh, waren The Woods en die komen uit uh, Groningen. Dat, dat uh, lijkt me duidelijk zo'n popstad eerlijk gezegd. Uh, deze ga je uh, nu in aanloop horen van het uh, telefoongesprek wat ik zo dadelijk ga voeren. Want uh, dit is Dayweaver en Ride on the Money. had ik het al eerder tegen ze gezegd toen ze hier ook nog eens een keer met z'n drieën hier uh, waren geweest. En George Baker eigenlijk uh, met, uh, met hun meereisde. Want uh, dat, uh, George Baker is een soort talisman van de jongens. Maar uh, ik zei al, je moet gewoon wat meer de synthesizer uh, kant op uh, gaan. En dat hebben ze dan ook uiteindelijk gedaan. Davy hoorde je. En Right on the Money. En dat treft, want ik heb aan de andere kant van de telefoon, Jari. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, maar... Ja, we kennen elkaar al wat langer. Maar uh, de, naam, uh, de namen uh, veranderen, dat hebben jullie ook helemaal doorgetrokken. Tot, uh, tot, uh, als individu ook. In, de, in dat opzicht. Ja. ja, zeker. Ja, uh, even over uh, Davy. Van de vorige keer had ik uh, iemand anders uh, van de band uh, aan de telefoon. Ja. Uh, maar goed, uh, jullie zijn eigenlijk zomaar. Boem, uit het niets in één keer gewoon weer teruggekomen. Maar wel onder een hele andere naam en onder een, andere stuk, ja, onder een ander stuk muziek. Maar ik zei het jullie eigenlijk al stiekem al. Jullie hadden uh, al veel eerder uh, meer de synthesizer in de elektrohoek op moeten zoeken. Ja, misschien wel. Hè? Ja, uh, hebben jullie dat toch misschien uh, ter harte genomen? Ik denk het, dat jullie dat toch gedaan hebben. <laughs> ja. Nou ja, goed, ja, ik denk het wel. Ja, ja. Um, ja want uh, stijlbreuken, jullie zijn niet de enige hoor. Want uh, ik, uh, ik ken ook Hoef's. En dat is uh, een band die ook uh, vroeger anders heeft uh, geheten. En Glaswolf, dat, uh, dat zijn ook bands die, uh, die hun namen hebben veranderd. Uh, Glaswolf komt uit Zwolle en Hoefs komt uit Amsterdam. Dus dat, uh, dan weet je dat ook. Uh, en ik geloof dat er nog één is, maar daar ben ik even de naam van kwijt. En die, uh, die hadden op een gegeven moment ook besloten om, uh, om uh, te breken met het verleden. En ook onder een andere naam ook hun materiaal uit te gaan brengen. Dus uh, in dat opzicht uh, gebeurt dat uh, dus nu uh, wat vaker. Jullie ook. Uh, ik, uh, de aanleiding is een EP, uh, want uh, jullie hebben nu genoeg, genoeg uh, materiaal bij elkaar dat jullie dachten van nou gaan we die EP er ook maar eens uitgooien. Ja, ja klopt inderdaad. Je moet wel eerlijk zeggen, je moet daar op een bepaald level over niet te veel in lezen hoor. Want wij vinden het nu vooral heel leuk om heel veel muziek kort op elkaar uit te brengen. Ja. Wij brengen veel singeltjes uit. En eigenlijk was dit een punt waarop we zeiden, nou, weet je wat, we bundelen het, we stoppen het bij elkaar en we noemen dit dan een EP'tje. Ja. Uh, in principe staat er één nieuw nummer op. Dat is de, dat is de volgende die we straks uh, na dit gesprek gaan draaien. Dus, uh, Precies. Ja. ja en en, en, en, en uh, gaan jullie daarmee door met, uh, met, si met singeltjes te bekogelen, of niet? Ja, ja voorlopig wel. In ieder geval, we hebben eigenlijk een beetje tegen onszelf gezegd. Uh, ...dat we dat in ieder geval twaalf keer zouden willen doen... ...en dan kijken hoe dat bevalt, een beetje evalueren... Yeah. En uh, ja, in de, kijk, het is de vraag hoe dat gaat in de toekomst. Maar op zich zijn we er hartstikke tevreden over. Ik vind ja. Het is echt best wel, best wel lekker werken. Ja, uh, nou is het natuurlijk ook wel een, uh, de periode ervoor: hè? Om, om dan om de havenklappen een uh, single uit te brengen. Jullie zijn niet, ook daarin niet de enige, want uh, ik ken er nog een paar die dat, uh, die dat uh, doen. Uh, maar goed, uh, is dat ook een manier om op de radar te blijven? Zo van: we bestaan nog. Ja, nou ja, kijk, het is, uh, als je een album maakt, uh, dat is op zich is natuurlijk een heel erg uh, leuk proces. En, ja. uh, uiteindelijk is dat wel, het is alsnog één moment hè, als je een album uitbrengt. En een single is ook één moment. Het is wel een wat kleiner moment natuurlijk. Ja. Maar het is best wel fijn eraan dat je um, elke keer weer um, een ja, manier hebt om uh, bij mensen... Uh, Inderdaad, op die radar te komen. Dat, best, ja, dat, dat vinden wij best op prettig test eigenlijk. Nou. Ja, uh, even voor, uh, voor de mensen thuis. Uh, jullie zijn dus nu uh, onder Dave Weaver uh, verder gegaan. Um, uh, hebben jullie nog steeds nog de achterban die uh, ook een beetje uh, in het vorige leven. Uh, zijn die ook nog uh, voor een deel ook meegegaan in het hele verhaal? Ja, zeker. Ja, een ja. deel wel. Uh, ja. Je hebt ook een deel van de mensen die zeggen: Ja, nou, dit is iets minder mijn ding. Maar veel succes. En dat is natuurlijk ook prima. Ja, is een prima, ja. ja dat is een keuze natuurlijk die je maakt. Ja. Maar uh, ik, ik neem aan, dit, dit voelt beter aan voor jullie dan. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus zeg maar, de, de tijd toen het stil heeft, dat was, dat was hartstikke mooi en uh, heel tof. Uh, hoe we dat toen deden. En op een gegeven moment kwam gewoon het punt dat we dachten... Ja, nou, nu gaan we even weer wat anders doen. Ja. Je, je moet eigenlijk constant blijven zoeken naar... Uh, die energie waardoor je zin hebt om elke, elke week. Weer nieuwe dingen te gaan maken. En ja, en, en, ja op deze manier is dat lukt, dan, dan moet je dat vooral denk ik Ja, nou, nou weet ik dat jullie hier toen uh, geweest zijn, dan hadden jullie toch ook spullen meegenomen van uh, nou ja, een laptop met, uh, met allerlei voorbewerkte materialen. Is dat dan toch ook misschien straks uh, het idee om dat ook meer te gaan doen? Dus dat, dat er ook uh, so, ja, geluid en soundbites vanuit een computer gaan komen. En dat je dat op een bepaalde manier muzikaal uh, vormgeeft, is dat uh, ook. Straks als we weer van het slot afgaan. Dat is, ja, dat is nu al. Er zelfs nu al heel veel hoor. Mm, toch wel. Uh, we hebben eigenlijk uh, alle drie een soort thuisvideootje van onszelf gemaakt mm -hmm. de afgelopen jaren. En uh, ja, we werken al heel veel, inderdaad, met sampling. Uh, als je in onze voorgaande singles luistert, dan als je heel goed oplet, dan hoor je best wel veel geluiden van oude videospelletjes die we vroeger speelden. Aha. Of, uh, ja. uh, Marcel die uh, heeft uh, van uh, onze vierde single. Uh, Ordinarily, die, uh, die, die, die, tekes, uh, die zangtakes die zijn gewoon opgenomen terwijl er op de achtergrond voetbalwedstrijd aanstaat. <laughs> dat is wel heel ja. erg bijzonder. Ja, dat <laughs> ja, is ook iets. Uh, want uh, want ja, je, ook daarin uh, hebben jullie toch ook een luistert drietal voor jullie liggen. Uber Eich, Die hadden dat ook euh, gedaan. Die deden, de, de, de deden dat ook. Uh, van allerlei uh, rare gekke geluiden hadden ze dan op een gegeven moment... Nou, er kwam, kwam gewoon een muzikale arrangement kwam er op een gegeven moment uit. Ik, die, die, als ik dit zo hoor, wat Marcel dan ook uh, gedaan heeft, dan, dan, dan uh, uh, ja, komt dat een beetje als aha, dat, uh, een déjà vu gevoel komt dat uh, in één keer bij mij op. Ja, alles is cyclisch. Dus ja. Op terug, ja. ja uh, maar vind je ook uh, dat dat uh, ook een creatief onderdeel van, van jullie moet zijn? Zoiets? Ja, ja zeker. Ja. Um, kijk, sowieso, uh, het is altijd leuk om, als het gaat om het samplen van geluiden die van origine niet muzikaal zijn, dan is het heel inspirerend en, en creatief interessant om te kijken hoe je dat wel van elkaar kan krijgen. Ja. Zit daar ook de uitdaging ook dan voor jullie alle, de, alle vier of drie drie, of niet? Ja, zeker. Ja, is ja. Wel in ieder geval een deel van de uitdaging, absoluut. Ja. Zeker weten we. Ja. Ja, uh, want uh, zijn die rollen dan eigenlijk ook veranderd? Of is... Uh, ja, want ik, ik, ik meen dat jij het snaar, de snare instrumenten hebt bespeeld in dat opzicht, of niet? Um, ja, maar die rollen inderdaad, die, dat, dat, dat is ook allemaal wel aan het vertroebelen, hoor. Ja. Eigenlijk, kijk, als je een soort band bent, als je dat uh, uh, heel, heel strak ziet, uh, dan, dan ja, heb je een gitarist en een drummer en een bassist, een zanger, weet je wel. Ja. En uh, eigenlijk komt het nu ook vaak genoeg voor dat ik ook gewoon een, een flink deel van de percussie schrijf. Uh, ja. uh, dat uh, iemand anders die normaal gesproken drummer was dat die dan inderdaad veel meer bezig is met uh, melodieën. Um, het lijkt wel job rotation als ik het zo hoor. Wat lijkt het? Job rotation. <laughs> ja, nou ja. ja, in principe het is ook altijd interessant om te hoe andere mensen dingen doen. En um, het is ook fijn om af en toe niet zo in je vaste patroon te hoeven zitten en dingen uit ja. handen te kunnen geven. Ik, ik zit me dan ook uh, uh, te bedenken van, dan weet je eigenlijk ook wat een ander eigenlijk doormaakt op een gegeven moment ook, hè? Want als je dan in, in de schoenen van bijvoorbeeld de drummer gaat zitten, dan uh, denk je, oh ja, vrek, ik had zo had ik het nog nooit uh, gezien. En ik kan altijd maar kritiek leveren op die drummer, dat dit uh, uh, zoiets. Ja, ja. <laughs> nou waren wij op zich altijd best wel... Op... <laughs> Ja, nee, maar, maar ik bedoel, dan, dan, dan, dan is het een beetje je verplaatsen in, in, de persoon, in een andere persoon eigenlijk. En, en ook in zijn stijl of, of, of het werk wat hij binnen de band doet. Ja, nou, wat het misschien eigenlijk meer nog is, is dat, wij, ja, wij denken eigenlijk uh, alle drie, dat... Uh, ja, of nee, eigenlijk iedereen die aanwerkt van dit project is dat uiteindelijk je, je ego is niet zo heel belangrijk. Dus hoe, hoe, het gaat om het eindproduct. Precies. En, Um, je hoeft te, uh, Kijk, als, als, als, uh, als Marcel iets op de gitaar doet, dan hoeft hij niet mij te imiteren. Zeg maar. nee, nee. Vooral dat hij doet wat het nummer het beste maakt. Ja. Dat je in het dienst van dat nummer bezig bent. En, uh, ja, dat kan, dat kan op die manier ook, zeg maar. Ja. Is dat uh, met Bloodman bijvoorbeeld ook het uh, geval? Uh, ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Um, als ik even terug ga... Dit, dit nummer is gebaseerd op best wel een wat oudere demo, die wel een tijdje al liggen. Ja. Uh, daar heb ik volgens mij toen een beetje de basis voor geschreven. En de percussie bijvoorbeeld is echt een, een precieze mix tussen uh, wat uh, uh, John heeft gedaan en wat ik heb gedaan. En ja. um, uh, de zanglijn is voor een deel gebaseerd op iets wat ook een suggestie was weer van mij. En uh, er zijn ook er zit volgens mij ook weer van alles in wat uh, volgens mij een ja, die, die, ja, nee het is gewoon allemaal mee. ik kan het ook niet eens meer plaatsen weet je? nee, nee oké okay. het zit allemaal door elkaar heen ja, ja. zullen we hem uh, maar eens even laten horen dan nog ja, ja ik ga dat zeker doen ja, ja en de EP heet want uh, ik, ik krijg het zowat mijn mond niet uit <laughs> je, mag het, je mag het neerzetten of uitspreken als Day Weaver Season 1. Ah, oké, oké. Goed, hier is uh, dus Bloodman van uh, Season 1. I'm running from my blood, man. I'm running from the crowd. If you're running from my blood, you better get out. Do feels lifting. Thank you. Leader van Ghost Ego Daarvoor hoorde je Dayweaver met Bloodman En uh, Deze nieuwe single Want het is ook een kakelverse single Die hebben ze afgelopen woensdag uitgebracht uh, Duurt bijna acht minuten Want dat, dat uh, doet ons denken aan Dat de hele verhaal met uh, Semi Stereo. Die, uh, die heeft een uh, single uitgebracht die, uh, die duurt echt ruim acht minuten dus als je, hier, als je deze twee nummers dus achter elkaar... ben je gewoon een kwartier cent uit alweer kwijt. Dat is wel heel erg bijzonder. Maar het is de nieuwe van Ghost Echo uit Noord-Holland. Want daar komen ze vandaan. Uit Waard zelfs, daar komen ze vandaan. Uh, ook uit Noord-Holland is deze Singa met What's the Word. And I feel relieved knowing that you and me... We buried our guns...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 But it's the truth Feelings your heart couldn't get through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 Engel was dat samen met uh, Paul de Munnik, want dat was degene die ook uh, hoorde op deze single. En bovendien, uh, Engel is uh, de laatste tijd uh, behoorlijk actief uh, geweest. Hij uh, komt ook uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, is hij uh, vorige week al even goed voorbij geweest. Twee nummers uh, hebben we toen uh, van hem gedraaid. Maar hij heeft uh, nog twee nummers uh, ge, uh, afgewerkt uh, de afgelopen tijd. Uh, in de periode dat wij met 3 voor 12 noord holland Vloedgolf uh, zijn begonnen... heeft hij er ook uh, daarvoor nog twee uitgebracht. Twee dus ook met uh, Paul de Munnik. Dit was uh, de laatste versie uh, die hij heeft uh, uitgebracht. Break! De voorhoorde je Singa, die hadden we vorige week bij uh, ook een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf-aflevering. Uh, uh, die ik uh, samen met uh, Jip Richter heb uh, mogen doen. En uh, daar uh, vertelde Eva van Leem want zij schuilt achter uh, Singa uh, dat er nog veel meer op uh, stapel staat. En What's the Worth is eigenlijk uh, nog hetgeen uh, wat vooruit uh, gestuurd is. Zoals gezegd, dit de, tweede uur van, van deze Alternative FM... daar zaten, zaten Noord-Hollandse dingen in. Er kwam ook nog een Gronings gedeelte aan bod met de woods kwam dat. Maar de laatste van deze avond komt ook uit diezelfde provincie Groningen. Zo zie je maar weer dat de, de muziek uit alle windstreken van Nederland... afkomstig is voor deze lokale omroepen in Zandvoort. En uh, dat is Martijn Bakker Band. Uh, die heb ik, uh, geloof ik, niet zo lang geleden ook al laten horen. Vlak voor uh, dat we met die uh, vorige week, met die speciale uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland, uh, heb, uh, heb ik hem al laten horen. Uh, where can where we can be. Daar sluiten we deze 28 januari van Alternative FM mee af. En volgende week is er dus weer een nieuwe aflevering. Ik zeg dan tot volgende week. Dag. We need to talk. So baby, please listen Cause I got some things to say Can't keep my head above the water Let me drown in your love